8 uur je met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is een tweede stemronde nodig... voor het kiezen van een nieuwe Kamervoorzitter. Geen van de drie kandidaten haalde na de eerste stemming een meerderheid. De kandidaten zijn Gerard Schouw van D66... Anoushka van Miltenburg van de VVD... en Ghadia Ariep van de PvdA. De stemming in de Tweede Kamer vindt op dit moment plaats. Automobilisten vinden het niet altijd duidelijk... hoe hard er op een stuk snelweg mag worden gereden.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 Opvallend is dat de gemiddelde score op klantvriendelijkheid dit jaar... met 7,6 iets lager ligt dan vorig jaar. Toen was dat 7,7. Die teruggang komt vooral doordat in veel winkels... de deskundigheid van het personeel te wensen overlaat. Het weer vanavond vooral in de kustprovincies buien. In de rest van het land blijft het overwegend droog. Morgen in het oosten vooral bewolkt. Kans op een bui en ook zo nu en dan zon. Het wordt morgen 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zijn lekkerste sauce. Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar. Dit is Radio 1. Twee dingen. zei je op de NL nou altijd? Uh, nee, er zijn...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 Zuid-Afrika, de stem van Nelson Mandela. We moeten allemaal aan het werk om een beter leven te bouwen voor iedereen. Voor velen is Nelson Mandela nog steeds een inspiratiebron... en daarom is vandaag een bronzen standbeeld van hem onthuld in Den Haag. En dat gebeurde door bischop Desmond Tutu. En eh, een van mijn gasten van vanavond was daarbij, Sonja van Proosdij. Goedenavond. Hallo, Alice. Hallo. Ja, wij zeggen je. Want ja, we graag, kennen elkaar. Natuurlijk. We ja. zijn collega's. We zijn collega's. Jij zat altijd ook achter de microfoon een tijd geleden. Voor de AFRO, hè? Ja, ja heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. En nu hou je je bezig met Zuid-Afrika. Je helpt vrouwen daar. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst even vandaag. Want jij was daarbij. Ja. Ik was er ook bij, maar ja. jij was er ook. Ja, ik was er ook. Hoe uh, was het? Ja, uh, als je dus even je concentreert op Toetoe, hè... dan word je helemaal warm van die man. Dat vind ik zo geweldig, zoals hij dus zorgt dat je uh, Mandela met een kroontje krijgt. Hè? Dus uh, ja, ik vond het fantastisch. En uh, ook die andere mensen die gesproken hebben van tevoren, Catrada, dat was dus een uh, celgenoot. En hij van Mandela, hè? Toen, ja, hij vertegenwoordde uh, uh, Mandela nu in de wereld, zou ik maar zeggen. Hij vertelde dat hij vorige week nog Mandela had gesproken... en die deed de groeten aan iedereen. Dus, uh, maar het, was, ja, het is een gebeuren. Als ja. je die, die Mandela, dat is uh, onbeschrijfelijk zo'n man. Ja, en waarom is Tutu dan uh, uh, uh, Mandela met een kroontje? Hoe bedoel je nee, dat? Nee, nee, hij zorgde dat Mandela een extra kroontje kreeg. Oh, zo door... bedoelde hij het. Ja, ja, ja. want de, de warmte van Tutu... en hoe die dan ook het, het Zuid-Afrikaanse volk eigenlijk omarmt en, en brengt naar de mensen. Uh, zoals Mandela dat ook heeft gedaan. Dus hij geeft nog een extra kroontje op Mandela. Zo ja. bedoel ik het. En het standbeeld, want dat werd onthuld. Uh, waarom moeten wij een standbeeld hebben van uh, Mandela hier in Den Haag? Nou, waarom niet? Ik vind dat Mandela best overal in de wereld mag staan. Want het is toch een voorbeeld voor iedereen... hoe hij uit de ellende is gekomen. En zo menselijk is gebleven. Hè? Ik bedoel... Uh, de, de geweldloosheid die bij hem bovenaan het lijstje stond... vind ik toch iets onbegrijpelijks in de tijd dat hij daar geleefd heeft, gezeten heeft. Ja, en geweldloosheid. Ik stond daar vanmiddag ook. En op een gegeven moment gebeurde er iets, want er was een soort verstoring. Hè? Ja. Laten we heel even, voordat we het daarover gaan hebben, luisteren. Want we hebben net wat fragmenten binnengekregen van RTV West. Oké. Okay. Nou, deze meneer wordt nu afgevoerd door de politie. Hij blijft doorgaan met roepen. Nou, hij is weg. En daar gaat het beeld. Het is nu onthuld. Nou, het is een heel mooi beeld van Mandela. Heel mooi. Meneer, mag u wat vragen? U heeft meegedaan aan die actie. Wat wil u zeggen dan? Ik wil. Uh... Ik zeggen dat wij aandacht. aandacht willen. Wij willen graag aandacht vragen voor de moord. Voor de moord op 3000 blanke boeren in Zuid-Afrika. En ik vind het een. Uh, ja, ik vind dat onthulling van het wild vind ik best. Alleen ik vind dat er aandacht moet zijn voor de moord op 3000 blanke boeren. Opgeroepen door het ANC. De beweging van Nelson Mandela. Ja, dat gebeurde vanmiddag, Sonja van Proosdij. Ja, ik wist niet wat er gebeurde, want ik stond er, of jij waarschijnlijk ook, we stonden er vlakbij. We zagen ook inderdaad rookbommen. En toen dacht ik. Het walgelijk eigenlijk. Want het, het, het helpt niet. Eh, want toen, je hoorde het op, uh, van TV West, toen het beeld onthuld werd... was er een enorm applaus en gejuich. En toen was de rest die eromheen stond, die activisten, die waren nergens meer. Nee, die, dus die, dat verdwenen, Inmiddels was er ook politie bij en waren ze van het ja, dak gehaald. Hè? Ja, ja. Ik had ook niet idee dat Tutu de er van onder de indruk was. Nee, maar Tutu zei wel, want hij, Tutu, die begon het, de onthulling met een gebed... En in dat gebed begonnen ineens die ellende. En toen het klaar was, toen zei hij... Waarom beginnen die mensen te praten en te zingen als ik bezig ben? <laughs> Typisch toetoe. Ja. Nou, zei ik net al, Sonja, dat jij eh, eh, eh, eh, helpt vrouwen in Zuid-Afrika. Dat doe je met een foundation, Dreamcatchers. Uh, wij hebben contact gekregen deze zomer met elkaar, omdat jij zei: Jij moet via Dreamcatchers moet jij daar naartoe. Ik hoor opeens een telefoon overgaan. Dat is, denk ik, jouw telefoon. Sonja. Ja, sorry, God. <hijos> Zie, ik, ben, ik, ik zal hem meteen. Doen. Zet hem maar even uit. Zo. Juist. Ja. Dat is beter. Ja, ik was het even niet meer gewend om in de studio te zitten. Geeft niks. Goed. Uh, Dreamcatchers, wat nee. is dat precies voor Foundation? Nou, Dreamcatcher is niet door mij opgezet hoor. Dat is in 1984 gestart door een blanke Zuid-Afrikaanse, Anthea Rosso, die zich uh, het lot van de zwarte vrouwen in de township heeft aangetrokken. En ze, uh, ze heeft dus haar hele leven nu uh, gewijd aan die vrouwen... om ze op te leiden. Uh, drie jaar lang krijgen ze een opleiding in het toerisme... om ze zelfstandigheid te geven, zodat ze uit die uh, ellende uit de, uit de armoede kunnen komen. Maar in toerisme, dat betekent dat zij dus mensen ontvangen in Soweto. Dat ze eigenlijk een nou, soort bed-and-breakfast worden. Moet je luisteren, niet alleen in Soweto. Dreamcatcher Foundation zit op elf verschillende plaatsen in Zuid-Afrika. Dus overal zitten onze, de Dreamcatcher Kamama's. Mag ik even uitleggen wat Kamama betekent? Ja. Nou... Uh, dat is een Xoja-woord en dat heet de vrouw die haar kind op de rug draait, draagt. Maar de metafoor voor dreamcatcher is de vrouw die de familie en de community naar een beter niveau brengt. Dus dreamcatcher kan mamas. Ja, je Kamama's. En jij zei tegen mij, ik kreeg jou aan de telefoon. Daar moet je naartoe als je nou naar Zuid-Afrika gaat met je gezin. Dan moet je Soweto zien. Dan moet je bij de Kamama's komen. Dat ja. is nou eenmaal fantastisch. Ja. Ik heb dat gedaan. Omdat ik dacht, ik wil wat anders zien dan dat witte Zuid-Afrika. En eh, met mijn kinderen dus. En die heb ik daar gisteravond even over ondervraagd. Laten we even luisteren naar <laughs> wat er bij hun is uh, achtergebleven oh, van dat leuk, bezoek. Wat leuk. Ik ben Vee en ik ben acht jaar. Gewoon, uh, ja, soort van echt hele oude huizen. Is echt maar dat je hier je eigen kamer hebt. Daar sliep je dan vaak tien mensen in of zo. En dat was echt niet leuk om te zien. Gewoon omdat, ja, Nederland is een heel rijk land. En dat je gewoon in Afrika sommige plekken heel arm zijn. Dat is niet leuk om te zien. Ik ben Stan. En ik ben 11 jaar en ik woon in Den Haag. <laughs> Aan hoe indrukwekkend en mooi en leuk het daar was. Helemaal niet eng, want ik, wij dachten eerst dat het een beetje eng zou zijn. Maar dat is het helemaal niet. Nou, allemaal mensen die op zich nog wel altijd vrolijk waren. Maar allemaal dingen om geld te verdienen. Tot de raarste dingen. Bijvoorbeeld er kwam een vrachtwagen tegen waar allemaal koeienkoppen in lagen. Als we dat in Nederland doen, dan vindt iedereen dat heel raar. Maar daar is het gewoon normaal om koeienhoofden te verkopen. Eigenlijk dat je altijd, als je, als je dat ziet op tv of ergens op een plaatje of zoiets... dat je dan niet gewoon even moet denken, oh wat zielig. En dan gewoon doorlezen of doorkijken. Maar dan moet je eigenlijk even denken hoe het zou zijn als jij er zelf in zou leven. Ik ben Julia en ik ben 13 jaar oud. Het was heel leuk. Aardige mensen. Groot. Nelson Mandela. Maar heel arm. Ze hebben weinig geld. Ze leven in hele kleine huizen die gemaakt zijn van... allemaal verschillende dingen gewoon in elkaar zijn gezet. Zodat ze een dak boven hun hoofd hebben. Gewoon mensen die zo weinig eten hebben dat ze gewoon gaan bedelen. Ja, het is heel vies. Want de vuilnisman komt maar één keer in de maand. Dus ze gooien gewoon alle vuilnis op straat. In Nederland uh, zijn de zwarte de minderheid. En dan kijk je vaak zwarte mensen aan. En hier was jij een minderheid. Dus kijken alle zwarte mensen jou aan. Omdat jij een van de enige blanken was. En dat was heel apart hoe dat was. En het voelde heel raar. Dat, het was wel, je werd er wel een beetje zenuwachtig van. Maar het was, je wendde er wel aan. Ja, Sonja van Proosdij, ja. dat waren mijn kinderen dus, die inderdaad op bezoek waren in Soweto. Ja. Daar sliepen bij zo'n kamama en, en, en dit waren uh, een aantal impressies van hun, wat ja. ze zich nog herinneren. Reageer er eens op. Nou, wat een van je kinderen zei, van het is zo vies en ze, komen maar, uh, en ze gooien overal de rotzooi. Dreamcatcher heeft een project, dat heet... Uh, afvalverwerking. En daar worden de kamamas nu in opgeleid. En die, al hun vuil wordt in zelf nu verwerkt. En dat is een schitterend project waar zelfs de overheid naar kijkt op dit moment. En dat is heel uniek. In de townships wordt dus de, de rommel opgeruimd door de kamamas. Die worden erin opgeleid. ja Maar de rommel lag er, want dat heb ik zelf ook gezien. Ja, dus mag... dat werkt nog niet overal. Natuurlijk maar wat vind je niet. verder van hoe zij, hoe zij het hebben beleefd, als je dat zo hoort? Nou ja, indrukwekkend voor hen. Ze zullen dat ook nooit vergeten. Alleen, ja, het zijn natuurlijk nog kinderen die, die het op een andere manier zien. Want als ze zeggen het is vuil, eh, bij een kamama is het zo schoon als ik weet niet wat. He? En ook het eten van, bij de kamama's, dat is vers En eh, in de omgeving zelf geplukt en, ge, en, en, en gekookt en gedaan. Dus, maar mag ik vragen hoe jouw indruk was dan? Ja, mijn indruk was fantastisch. Ik bedoel, ik, ik vond het uh, geweldig om daar te zijn. Om bij die meest vriendelijke mensen te kunnen slapen. Dat was echt heel indrukwekkend. Ook voor die kinderen, want die vonden het ook fantastisch. Als je aan hun vraagt, nu wat was het leukste van de reis naar Zuid-Afrika, dan zeggen ze allemaal Soweto. Dus wat dat betreft is het doel bereikt. Ja. Dus het, het is een geweldige belevenis. Dat vond ik echt. En dat is volgens mij wat jullie ook willen met Dreamcatcher. Ja, wat wij... De, ze worden dus uh, opgeleid voor een homestay. Dus dat daar, daar dat je er kunt logeren, maar ook voor een cook-up... dat je er samen met de kamama haar traditionele maaltijd kookt... Uh, in de keuken, samen met de opdracht... en dan krijg je de communicatie tussen de bevolking hè, en de gast. En waarom is het zo belangrijk dat mensen zoals ik dat zien... Nou, dan, krijg je, dan kom je het echte Zuid-Afrika, ga je leren kennen. En niet van de televisie of niet uit uh, de verhalen. Je moet het dus zelf beleven. En dan zie je dat het een heel ander Zuid-Afrika is. En vooral, wat een van je kinderen zei... we dachten dat het eng was in een township. Op het moment dat je bij een kamama logeert, ben je zo veilig als wat. Ja. Nou praat ik met jou, Sonja. Ik heb jou uh, in de aanloop naar die reis uh, uh, gesproken. En toen ben ik op dat idee gekomen. Wij gingen naar Zuid-Afrika, kwamen in uh, Soweto terecht... en kwamen ook in contact met Martin Jonkers. Dat is een, uh, een Nederlander. Een van de weinige uh, Nederlanders die woont in Soweto. Een van de weinige Blanken. En hij heeft ons daar rondgeleid op de fiets. En vlak voor de uitzending sprak ik met hem. Martien, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik mag Martien zeggen, want we hebben tenslotte een hele dag met elkaar doorgebracht. Ja, dan niet alleen, maar ik ben nog niet zo heel erg oud. Dus. <laughs> nee, dat moet kunnen. Je hebt net het fragment gehoord, Martien, in deze mm -hmm. uitzending. Uh, mijn kinderen, over dat bezoek aan Soweto. Wat vind ja. je ervan als je dat terughoort? Um, eerlijk, oprecht. Uh, dingen die, uh, die zij zien, inderdaad, die waarbij minimaal voorbij lopen. Zo'n... Zo uh, een open laadbak inderdaad met een hele hoop oude koeienkoppen erin. Het is uh, maar voor de slagerij zo verschrikkelijk duur om die dingen uit te benen. Dus die verkopen dat hele spul wat men noemt afval ineens aan uh, een opkoper. En dat gaat naar de township toe. En die mensen die benen dat weer helemaal uit. En die, ja, dat laatste beetje vlees wordt dan nog verkocht. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad... Uh, ja, dat zijn dingen die zie je nooit in Nederland ziet. Wij zien vlees in de supermarkt keurig in een plastic bakje verpakt. Maar niet uh, ja, dit soort rare dingen. Nee, en de golfplatenhuizen uh, hebben natuurlijk ook uh, hun effect gehad op die kinderen. Hè? Mm -hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat uh, je hebt in Nederland bijna niemand we, die, die echt op een hele vreemde manier leeft. Iemand die echt werkelijk in de Kardon het leeft, die kiest daar heel bewust voor. Want iedereen die kan in Nederland steun krijgen van de overheid. Dus dat heb je helemaal niet nodig en dat is er ook gewoon niet. Nee, en dat is, dat is er niet en, en de effecten daarvan zie je. Uh, uh, nou ben jij zelf een van de weinige blanken in Soweto, want ho hoeveel blanken wonen er? Nou, volgens de officiële tellingen zouden er iets van 200 blanken wonen, op een 3, 3,5 miljoen mensen ongeveer. Dus ik zeg voor de grap wel als ik voel me als de, de eerste Turk in Nederland bij spreken. Ja, want wat je mijn dochter hoort zeggen, hè, dat het raar is dat je daar als blanke rondloopt... en dat er ja. allemaal alleen maar zwarter zijn om je heen, ja. dat voel jij natuurlijk iedere dag... Ja, niet zozeer meer. Uh, op een gegeven moment word je daar zo aan gewend. Uh, je word, uh, als je meedoet zeg maar, in, in de, de normale, het normale leven daar, dan word je ook gewoon opgenomen in de, in de, de, de gemeenschap. Het kwam op een gegeven moment zover dat we ooit een, uh, een overleg hadden met de gemeente Johannesburg over toerisme. En een van mijn collega's, die, die, ik had het gevoel, hij kan het niet goed overbrengen. Dus ik zei op een gegeven moment, laat mij maar even. Dus ik zeg tegen die jongen van de gemeente, zie, we blacks. Dus die man zegt, je bent helemaal niet black. Dus, je bent gewoon wit. Dus... Maar om, omdat je op een gegeven moment zo één wordt met je, je omgeving... je maakt in wezen hetzelfde mee, wat hun meemaken. Ja, want je woont sinds 2002 in Zuid-Afrika. In zo'n township dus, in Soweto. in Soweto. Waarom ben je daar blijven hangen? Ja, ik ben van thuis uit Brabant. En in Brabant is het zo dat uh, de, de onderlinge band tussen mensen... Maar erg belangrijk is. En ik tref dat in Soweto veel meer aan... dan dat ik dat in de stad aantref. In de binnenstad zelf, waar... Uh, een hele diverse bevolking woont. Johannesburg hebben het dan over. Johannesburg dan, he? ja. Uh, maar waar ook zeg maar, behoorlijk wat blanken wonen. Daar overheerst maar vooral de angst. Van de angst om van alles kwijt te raken, de angst om overvallen te worden. Dat, dat soort dingen meer. En in Soweto is, is meer het, het gemeenschapsgevoel... wat eigenlijk de boventoon voert. En dat spreekt mij meer aan als ze als bang zijn... voor van alles en nog wat in het leven. Ja, want, want in Soweto wonen, ik bedoel... je zegt, ik wil niet bang zijn voor van alles en nog wat. Maar ik kan me wel herinneren dat je mij vertelde... Uh, dat jij meerdere malen uh, bestolen was in Soweto. Ja, veilig is anders inderdaad. Uh, we zitten er nu uh, zeg maar 11,5, bijna 12 jaar. We hebben inmiddels acht inbraken gehad. Twee gewapende overvallen, drie auto's kwijt. Ja, kijk, het, het, het is in zoverre normaal dat iemand moet eten... en iemand die dus, bij hebben hier 40% werkloos... is, iemand die, die toch gewoon zo, ook s'avonds brood op de bank moet hebben... ja, die gaat inbreken. Die, als je morgen in Nederland de bijstand afschaft, en, en de gemiddelde Nederlander heeft geen basisinkomen meer. Dan krijg je ook dit soort toestanden. Dat kan niet anders. Ja, want je vertelde me toen ook, ze halen bij mij dan gewoon de, de ijskast leeg. Klopt, ja. Dus je komt thuis en ja, fijn, de, de hele tent ligt overhoop. En het eerste wat je ziet is dat de ijskast open staat. En tot en met de diepvries en, en de, de, de ijsblokjes bij je spreken, alles nemen ze mee. Ja. Ze en... nemen ook je, ook je tv mee, je laptop en dergelijke. Maar, maar ook je hele ijskast, die eet zich ook compleet leeg. En toch, zeg jij, vind ik het een, een prettige plek om te wonen. Ja, de, de, de menselijke maat, zeg maar, uh, is voor mij belangrijker... als ja, het, het ongemak, om het zo maar even te zeggen... dat je dus alles op slot moet doen en dat uh, alles wat je open laat staan... of, of uh, als je je auto bijspreker op staat uh, laat staan met de sleutels erin... Ja, dan is die weg als je niet uitkijkt. Ja, en, en de menselijke maat, wat bedoel je daar dan precies mee? Uh, ik, ik viel ooit een keer met, met stukken met mijn auto. En, uh, ik bel een, een blanke vriend van me op en het eerste wat hij zegt... ben je geen lid van de Wegenwacht? Ik denk, ja, nou had ik jou niet gebeld, jongen. Dus ik bel een, een jongen in Soweto op. Ja, ik zei, sta maar stukken. Hij doet het niet. Ik weet niet wat er mij aan de hand is. ja zei, waar sta daar, Ik zeg daar hij. daar. Kom zo even langs. En die jongen die stapt in Soweto weer in auto, Kom mij helpen. En die zegt, s'avonds doe maar een biertje. Dan denk ik, van, ja, dat, dat is een heel andere maat. Ja, dat is, ik ben er voor jou. Jij moet er ook voor mij moeten zijn, als dus ik jou nodig heb. Maar ja, niet zozeer het afschuiven van dingen op, op de maatschappij... en of op, op alle instanties die, die zaken voor je kunnen regelen. Ja, en nou leid jij mensen rond uh, door Soweto. Dat heb je met mij ook gedaan in mijn gezin. Ja. Uh, ook het apartheidsmuseum hebben we bezocht. Wa waarom ben je juist dit gaan doen? Ja, het, het hele verhaal van Zuid-Afrika... Uh, op het moment dat ik hier kwam wist ik er eigenlijk weinig of niks van. En hoe meer dat je je erin verdiept... en hoe meer dat je inderdaad de, de geschiedenis gaat bekijken... van uh, waarbij wij ooit als Nederlanders hier gekomen zijn... en uiteindelijk zeg maar, tot wat het geleid heeft door die de loop der jaren heen denk je van ja, dat verhaal moet op zich moet bekend worden aan de wereld. En Soweto, en ja, eigenlijk het hele zwarte Zuid-Afrika, het zwarte deel daarvan... dat heeft toch een beetje de naam van ja, dat moet je niet zijn. Dat is hartstikke gevaarlijk en ze zitten hier dood bij spreken. Het is een beetje het, het verhaal van je gaat naar, naar New York, de Bronx moet je niet zijn hoor. Dat, daar moet je ver van blijven. Om juist die mensen, zeg maar de, de gemiddelde buitenlander, wel mee naar Soweto te krijgen... en wel dat verhaal kwijt te kunnen... En, Net wat jouw kinderen zeggen: van ja, kijk, als je er even rondloopt, ja, dan is het eigenlijk helemaal aan zo'n vraag. Dat is best gezellig. Maar je moet wel die, die stap durven nemen. En ja. er zijn ontzettend veel mensen die gewoon ja, nog steeds die angst hebben: van nou, dat moet je niet zijn. Dat is allemaal veel te denken. Ja, dus als je dan nu mijn kinderen hoort, dan denk je: nou, die missie is in ieder geval geslaagd. Ja, zonder meer. Ja, ja. En, en, en even over Mandela, want vandaag is hier in Den Haag uh, dat uh, uh, grote beeld van hem uh, onthuld samen met mm -hmm. Desmond Tutu. Wat betekent Mandela voor jou nu je al zo lang uh, in Soweto woont? Eigenlijk vlakbij uh, waar Mandela ook gewoond heeft, hè? want we hebben toen ook dat huis gezien. Klopt, hè. ik wou een straat bij hem hebben gedaan. Ik zeg voor de grap wel eens van: uh, we hebben een hele speciale band Mandela en ik. Ik weet echt bijna alles van hem, en hij weet echt helemaal niks van mij. Maar... Uh, ja, het is een man die, denk ik, zo'n beetje iedereen uh, op, op een of andere manier wel raakt. Uh, op het moment dat ik zeg maar, het, het, het verhaal van Apartheid en het verhaal van Mandela vertel, dan schiet het toch regelmatig maar een, een soort brok in mijn keel. Het is eigenlijk bijna onmogelijk wat iemand meemaakt en hoe die, die, zo'n man zeg maar, dat accepteert en daarmee omgaat. En uh, uiteindelijk, als hij dan na al die jaren wij komt, ja, ik zou zeggen, joh, schiet al die blanken dood. Hij niet, hij zegt nee, we ze moeten met die mensen werken, we moeten ermee verder dan denk ik, dat is ongelooflijk zeg maar, hoe, dat, hoe dat iemand dat soort kracht op kan brengen... Om, om, om verder te gaan in het leven. Ja, want wat ik merk het nu ook weer aan jou... en dat was tijdens uh, het, het rondlopen in het apartheidsmuseum... dacht ik dat ook al bij je te zien deze zomer... dat je inderdaad elke keer zo geëmotioneerd raakt door Mandela. Ja, het is natuurlijk geen makkelijk leven wat zo'n man geleid, uh, geleid heeft. Je, het, het is ook iemand die natuurlijk nu nog in leven is. Uh, kijk, je, je zou hem kunnen vergelijken met bijspreken een man als Gandhi... Maar dat is een, een verhaal wat veel verder van je afstaat. En een man die inmiddels al lang overleden is en dat soort dingen meer. Maar Mandela is een levend icoon natuurlijk. Dus, er zijn ontzettend veel dingen die je van Mandela hoort. En, en, en ook gewoon bij mij in de buurt zeg maar, van, van, van, van buurtbewoners... die die man persoonlijk gekend hebben vroeger. Ja, dan je echt van hoe is het mogelijk... dat, dat iemand zeg maar, al dat soort dingen op kan brengen. Eigenlijk alleen maar voor een ander. Want als je dan uiteindelijk vraagt... Ja goed, wat doet hij nou eigenlijk voor zichzelf? Ja, eigenlijk niks. Nee, dus het is voor jou... Uh, een, een inspiratie, iedere dag bijna, als je daar dan in Soweto rondloopt. Ja, ik, ik zou me niet het, uh, het huidige Zuid-Afrika voor kunnen stellen zonder Mandela. Dat was echt geheid fout gelopen. Ja, maar Helemaal. Goed. Hij, hij leeft nu nog, maar hij is inmiddels mm -hmm. natuurlijk heel erg oud. En de ja. berichten die wij hier in de kranten lezen over het huidige Zuid-Afrika... zijn de laatste tijd natuurlijk uh, niet echt positief. Hè. Mijn uh, stakingen, 45 mensen om het leven gekomen. Mm -hmm. uh, uh, nou ja, het is eigenlijk een beetje een, een puinhoop af en toe. Er zijn mensen die zeggen... dat was toch een van de bloedigste protesten sinds het eind van de apartheid. Ja, het is als je, uh, zoals wij ook uh, hier de beelden zo op tv zagen... Als ik dan zeg maar, bijspreek door een museum of zo, lopen of door een ander museum, dan denk ik van ja, dat zijn exact dezelfde beelden als als 30, 40 jaar geleden. En wat zegt dat, dat dan? Ik bedoel, waar gaan we dan naartoe? Dat is op dit moment een hele goede vraag. Uh, in, in december hebben we een grote bijeenkomst van het ANC, waarbij men eigenlijk uh, het 100-jarig bestaan viert en gewoon eens gaat kijken van hoe moeten we nu de toekomst in? En dat zal heel erg uh, bepalend zijn van, voor, ik denk, de komende 20, 25 jaar van uh, Zuid-Afrika. Waar ik eigenlijk al jaren op hoop in Zuid-Afrika... is dat het ANC ooit een keer uit elkaar valt... en dat je gewoon een normale politiek krijgt... met drie of vier politieke partijen... die ze elkaar bevechten... en die van daaruit proberen het beste voor het land eruit te halen. Het ANC, en dat, dat zie je in, in elk land... waar je gewoon een, een, een oppermachtige partij hebt... die is veel te sterk. Die kan in principe doen en laten wat ze wil. En dat is op zich bijzonder slecht voor een land. Ja, want eigenlijk zou je kunnen zeggen... de gewone apartheid zoals we die kenden... die is weg, maar de economische apartheid... Is er nog steeds? Ja, kijk vro Vroeger was het zo dat de, de, de economische en de politieke macht beide blank waren. Nu is de politieke macht zwart, maar de economische macht is nog steeds onschrik onschrikkelijk blank. Dat is de, de blanken hebben het geld en ja, dat haal je dan niet zomaar weg. Nee, want hoe, hoe zie jij dat terug dan in jouw dagelijkse bestaan in Soweto? Dat, dat de mensen het nog steeds zo slecht hebben? Ik heb dat ook gezien trouwens in augustus. Maar hoe zag jij dat? Nou, als je kijkt, want er zijn geen sociale voorzieningen in dit land... Uh, op momenten dat het moment dat je tot een groep van werklozen behoort... die zeg maar onofficieel on zo'n beetje rond de 40 ligt... dan heb je dus 0,0 inkomen. En ja, hoe je daar rond moet komen, dat is wel een jouw probleem. De staat zal zich daar verder niet druk om maken. Dat, dat kunnen ze ook niet, want die groep is gewoon zo ontzettend groot. Dat lukt niet. Als ik dan kijk waar ik werk... dat is zeg maar in, in de dure wijk van Johannesburg. Daar zitten naast elkaar de Maserati-dealer, de Ferrari-dealer... Maserati de, Ferrari de, de, de Bentley-dealer, noem ze maar op. De, de auto's die je in Nederland bijspreken met een lampje moet gaan zoeken... Nou, echt bijna op elke hoek van de straat. Kom ja, je dan heb je het in. over de wijk waar je... Waar je want jij werkt bij ook werk. nog bij, ja. bij de bank, hè? even voor de ja. duidelijkheid. Ja. Dus niet alleen in Soweto, je hebt ook een, bank, uh, een baan bij een bank. Ja, en okay. daar zie jij de rijkdom, zeg je. Ja. Als je, als je, het, het verschil tussen de hefs en de hefnats... dus het, het, het verschil tussen de werkelijk rijken in dit land... en de, de ontzettend grote groep die gewoon niks heeft, is ontzettend groot. En dat is een, ja, ik denk iets wat je in de komende 50, 60 jaar niet kunt overbruggen. Nee, en, en, dat dat en, zal het grote probleem van dit land blijven. Maar, maar als dat het probleem is van dat land, ben je dan ook niet bang... dat straks mensen inderdaad de strijdbijl weer oppakken... en dat dat eigenlijk weer opnieuw een enorme uh, strijd gaande uh, uh, is in Zuid-Afrika? Dat zal een beetje liggen aan de, de, de leiderschap wat we gaan krijgen in de komende jaren. Op het moment uh, dat je bijvoorbeeld Zimbabwe als voorbeeld houdt... waar zoiets wel heeft plaatsgevonden... waar uiteindelijk gewoon een paar leiders hebben gezegd... van jongens, uh, alles wat hier uh, aan, aan planken rondloopt, dat schoppen we buiten... dan zie je dat je in een paar jaar tijd gewoon niets overhoudt van zo'n land. Dus dat is ook niet de weg om het te doen. Nee. Uh, er zal altijd een, op een of andere manier een soort middenweg moeten zijn... waarbij je zegt, van nou, we moeten wel zorgen dat, uh, dat de welvaart een beetje goed verdeeld wordt. Maar je kunt niet van de een of de dat mensen gewoon alles afnemen. Dat werkt niet. En, en hoe, hoe zie jij wat dat betreft jouw toekomst daar dan in Soweto? Je hebt daar inmiddels een vrouw en een kind. Ik bedoel, ja. blijf jij daar in Zuid-Afrika? Ja, ik hoef nooit meer terug naar Nederland. Ik zal eens een keer op vakantie gaan. Maar... Nee, dus uh, zelf de, de, de, de menselijke maat uh, is voor mij zeg maar, de grootste reden om hier te blijven. En, en uh, om, om, om hier het rest van mijn leven door te brengen. Daar wens ik jou veel succes bij. Dank je wel. Oké, okay. fijne avond. Martin Jonkers was dat eerder opgenomen vanuit Soweto... waar hij dus in Zuid-Afrika reisleider is. Ik praat verder hier met Sonja van Proosdij... van de Nederlandse vereniging van de Dreamcatcher Foundation... Helpt Vrouwen in Zuid-Afrika. Hoe zie jij wat dat betreft de toekomst van deze vrouwen? Nou, wat wij proberen te doen door die vrouwen op te leiden... Hè? Uh, hier in Nederland moeten wij daar de fondsen voor zien te werven. Dat we zoveel mogelijk vrouwen in de townships kunnen opleiden naar een beter niveau. Dat zijn de vrouwen met hun kinderen, met hun, die ook de community naar een ander niveau brengen. Dan krijg je op den duur toch een andere sfeer. Maar ze zitten voorlopig nog in de armoede. En daarom moeten we proberen om die vrouwen een zelfstandigheid te geven. Zodat ze zelf iets kunnen verdienen. Zoals... Jij die daar bent geweest, dan verdienen ze wat. En andere groepen, we hebben dus een paar tour operators waar ze dus mee werken. En er gaan steeds meer mensen gaan, die willen de echte bevolking zien en gaan op bezoek bij de Kamama's. En dat geeft ze dus wat geld, zodat ze toch naar een beter niveau kunnen gaan. En wij hier in Nederland, Dreamcatcher Foundation, www.dreamcatcherfoundation.nl, daar kun je alles lezen en... Wij proberen dus fondsen te werven, zodat ze het daar beter kunnen krijgen. Mag ik jou heel veel succes bij wensen, Sonja. Dank je voor je komst naar Twee Dingen. En als u meer informatie wilt over die Dreamcatcher Foundation... en over alles uit deze uitzending, ga dan even naar onze website. www.tweedingen.nl. En daar kunt u meer uh, informatie krijgen en ook de uitzending terugluisteren. Zometeen op deze zender natuurlijk alles over die stemming in de Tweede Kamer. Wie wordt nou die voorzitter? Razend spannend binnen mijn Veenhoven. Zeker, Michiel Breedveld, NOS-verslaggever. Die houdt je op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Er zijn nog, uh, nog twee dames over, daar hebben we het zo over. Pieter Derks is hier, die jonge cabaretier. Die gaat vanaf vandaag elke week bij ons de week nabeschouwen. Ja. En ik kan je vertellen, dat is hilarisch. Jeroen Stomforst zit naast me. De man die in een eigen gebouwd vliegtuig naar Kenia vloog. Dat ben ik en, niet, hè? Dat ben ik niet. Heel, dat is... Nee, <laughs> het lijkt het net alsof ik. Nee, Jeroen Stomforst. Okay. Jij doet uh, iets heel anders. En ja. we hebben een heel mooi, erg mooi verhaal van een man... die um, een geheugen heeft van drie dagen. En die dus nu al niet meer weet dat hij tijdens de Paralympische Spelen... drie medailles heeft gewonnen. Dat zo. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Job Boot. Radio 1. Het NOS Journaal. De strijd om het voorzitterschap van de Tweede Kamer gaat tussen Anoushka van Miltenburg van de VVD en Khadija Arieb van de PvdA. De derde kandidaat, Gerard Schouw van D66, is na de tweede stemronde afgevallen, omdat hij de minste stemmen had. Er volgt nu in de Tweede Kamer een derde ronde. Nu hoorde het net al, politiek redacteur Michiel Breedveld, die houdt u op de hoogte, en mij trouwens ook in BNN Today. Voor automobilisten is het niet altijd duidelijk hoe harder op de snelweg mag worden gereden. Bij een speciaal meldpunt van de ANWB zijn de afgelopen weken 2400 reacties binnengekomen. Op 1 september werd een nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur van kracht, maar op veel wegen gelden uitzonderingen. En dat zorgt voor verwarring bij veel automobilisten. Een advocaat-generaal van het gerechtshof in Amsterdam is geschorst... omdat hij wordt verdacht van belastingfraude. Volgens het OM richt het onderzoek van de FIOD zich op fiscale fraude in de privésfeer. De advocaat van de man vindt dat de schorsing van zijn cliënt erg lang duurt. En modeketen ETAM is het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Zo'n 3000 consumenten gaven ETAM het hoogste rapportcijfer. Als tweede eindigde de elektronica keten Expert. En als derde de vakantieparken van Landau Green Parks. Bij de verkiezing werd gelet op onder meer de deskundigheid van het personeel. En of bedrijven doen wat ze beloven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 25 september, 3 over half negen, goedenavond. Stel je voor, je hebt een geheugen van drie dagen. Dan moet je dus af en toe checken met wie je ook alweer getrouwd bent, wie je kinderen zijn, hoe je ook alweer aan die drie Paralympische medailles komt. Nou, zometeen is Maurice Delen hier te gast. Hij won dus drie medailles op de Paralympics, maar weet er eigenlijk niet meer van. Een, een bizar verhaal dus. En de nieuwe Tweede Kamer heeft een voorzitter. Nou ja, bijna een voorzitter. De twee dames zijn nog over. En we houden je op de hoogte van het allerlaatste nieuws. En hier bij mij in de studio Joost Konijn. auteur van piloot van Goed en Kwaad. Die bouwde even een vliegtuigje met zichzelf in zijn eentje. En vloog daarmee naar Kenia. Hoe lang deed je daarover, dat vliegtuig bouwen? Het vliegtuig bouwde deken een jaar over, maar dan wel iedere dag hard werken. Ja, en het is echt zo'n vliegtuig zoals ik dat tekende vroeger, mm. moet ik zeggen. <laughs> een kistje. En daarmee, nou ja. Uh, ja, nou ja, dat is on heel onherbiedig, maar dan snappen de mensen een beetje wat ik bedoel. Het is een prachtig verhaal en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst natuurlijk de topics, zo ja, Zometeen na 9 uur nieuws over die Kamervoorzitterverkiezing. Khadija Ariep, die houdt het bijna niet meer van de sp Nee. Nee, en wie wel, wie het gaat worden, dat hoor je zometeen dus hier in BNN Today. In Zeeland gingen al 50 miljoen mensen door een tunnel. Dat is nieuws. shops doen het goede zaken door een populair boek. En ook ontdekten we vandaag dat prins Willem-Alexander echt belabberd kan acteren. Goedemorgen. Ik wil graag wat postzegels bij jullie kopen, kan dat? Ja. Ja, waar moet ik in gaan vullen? Ja. Moet ik even met jullie meelopen dan? Ja. Heel goed. Laat maar zien waar het heet. En hier liepen ze heel hout terug naar een enorm bord... waar ze dan uh, de zich konden bestellen. Zometeen weer na 9 uur. En de bandie. Geen eigen vliegtuig. Nee, bouwde. dat is maar waar. Ja, zou je dat doen? Nee. Nee, hè? Nee. <laughs> Ik ook niet, hoor, joh. Dat okay, nee. we gaan het zo horen. Goede sport. Ja, de amateurs van Scheveningen hebben de derde ronde van de kvb beker bereikt. Ze waren na uh, verlenging met 2-1 te sterk voor de ploeg van de eerste divisieclub FC Os. Een stuntje dus zou je zeggen. Maar nee, een echte bekerstunt kunnen we het niet noemen. Volgens Scheveningen-trainer John Blok. Vandaag denk ik uh, dat de beste ploeg heeft gewonnen. Er was ook niet zoveel op, uh, op af te dingen. Het uh, is dus vandaag uh, denk ik dat, uh, dat de Jupiler league ploeg en, en een topklasse uh, minimaal gelijkwaardig waren. FC Den Bosch ontsnapt aan uitschakeling. In de tweede helft van de verlenging maakte Jelle de Bok tegen topplasser AFC de 1-0. En dat was dus de winnende. Er wordt vanavond nog één duel gespeeld tussen twee clubs uit de eredivisie. Zometeen begint Rodi SC in de bekerontmoeting met Pek Zwolle. Frank Wielaert is onze verslaggever ter plekke. Frank, die clubs zijn elkaar in dit nog korte seizoen al tegengekomen. Hoe liep dat af? Uh, toen werd het in Kerkrade overigens toen ook. In de eerste competitieronde 1-1. Na een uh, voorsprong voor uh, Zwolle. En een later gelijkmaker van Malki voor uh, Rode JC. Daar schrokken ze nogal van. In, uh, niet alleen in Kerkrade. Ook de rest van Nederland dacht: hé, hey, Zwolle 1-1 in uh, Kerkrade. Dat is apart. Die zijn dus best wel goed. Nou, die zijn best wel goed gebleken. Alleen staan ze nu wel 18e. Want best wel goed levert niet, alleen, uh, punten. Levert niet altijd punten op. Is wel uh, gebleken. Maar ook Roda heeft het lastig. De nummer 14 van de Eredivisie. Afgelopen weekend beide ploegen pijnlijke nederlagen geleden. Zwolle in de allerlaatste minuut tegen FC Groningen nog. Uh, 2-1 nederlaag en uh, Roda een pijnlijke nederlaag. Want die keeper Courtois maakte een enorme blunder tegen Utrecht. Het leverde een 1-0 nederlaag op voor Roda De eerste nederlaag in eigen stadion voor Roda dit seizoen. Kortom, er moet wat worden weggespeeld. En dat kan dan altijd mooi in de beker, zo'n tweede ronde. Als je eruit gaat tegen een andere eredivisieclub... is dat niet zo heel erg. Hooguit voor het vertrouwen. Zeker als het Roda overkomt tegen Peck Zwolle... waarvan je mag verwachten dat Roda normaal gesproken wel beter is. Eén opvallende afwezige in de basis bij Zwolle trouwens... Broersen is op de bank gezet. Voor hem een extra aanvaller erin gezet. Benson. En dat tekent een beetje de, uh, de ideeën van Art Langeler. Zwolle voetbalt namelijk wel aardig, maar scoort een beetje weinig. Nou, dan zet je er een extra aanvaller bij. Dan moet dat uiteindelijk uh, vanavond wel goed gaan komen in Kerkraden. Waar het publiek overigens zich niet al te gek veel voorstelt van deze wedstrijd. Want er zijn er maar zo weinig vandaag. Oké, okay, Frank. Jij bent er gelukkig wel vanaf zo kort voor negen, over een paar minuten. Begint die wedstrijd te volgen hier bij BNN Today. En de ontknoping bij ons in Langslijn vanaf Tien uur. Heb je ben een beetje wijs. zin in, Jeroen? Ja. Oké. Okay. Jij niet? Nee, Lijkt ik wel, het niet maar zo? ik dacht even dat je nu misschien een beetje bedrukt was. Oh, helemaal niet. Oh, gelukkig. Nee. Nou, daar ben ik blij mee. Ik ben wel benieuwd naar die andere wedstrijd. <laughs> daar hoor je hier ook nog wat van okay. binnen. Jeroen Stompers dus na tien in in de Lijn. En dan de tweede single van het Zwitters-Duitse duo Boy. En iedereen weet, het zijn gewoon twee dames. Hey, walk in and sit down. Een waitress. Radio 1 PNN Today. Michiel Breedveld die is in Den Haag en die volgt de verkiezing voor de nieuwe Kamervoorzitter. Michiel, ze zijn er nog niet uit, nee, het is Nee, de tweede stemming is uh, al geweest. En daar hebben we de uitslag net van binnen. Je zei het al, twee vrouwen blijven over. En die uitslag werd zo, uh, zo, uh, zojuist bekendgemaakt. Voorzitter, er zijn wederom 148 geldige stemmen uitgebracht. En 148 leden hebben de presentielijst getekend. Daarvan hebben deze keer 64 Kamerleden op mevrouw Milterburg gestemd... 44 op mevrouw Ariep en 40 op de heer Schouw. Dank u wel, mevrouw Hamer. De volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen is 75. Ik stel dat wederom geen der kandidaten deze meerderheid heeft behaald. Er zal dus een derde stemronde plaatsvinden... Let op, nu komt hij. U kunt nu slechts stemmen op twee kandidaten. En dat uh, zijn dus uh, mevrouw Van Miltenburg en mevrouw Ariep. We weten in ieder geval dat de volgende voorzitter een vrouw is. Zover is bekend. U kunt alleen op deze twee uh, mensen stemmen. Nou, een vrouw dus. Uh, en er zijn een aantal dames die hebben zich net al... Uh ja daarover uitgelaten. Ze vinden dat op zich al een overwinning. Maar goed, als we even kijken naar die stemming. 64 voor Miltenburg. En dan heb ik even rondgevraagd in de wandelgang hierachter. Nou, dat zijn in ieder geval de VVD'ers, de PVV, de SGP en de 50+. Plus. Maar dan heeft niet iedereen in al die fracties op haar gestemd, want anders kom je niet uit. Ja, en voor Ariep is dat uh, in ieder geval de partij van de arbeid. En uh, even kijken, bij schouw, wacht even, de, de afvallers, want die gaan natuurlijk het verschil maken. Zo dadelijk is het CDA SP en D66. Wacht even, wat gebeurt er nu? We gaan even naar de Tweede Procedure. Kamer. Uh, ik verzoek uh, de winnaar om hier naartoe te komen. Dan zal ik de hamer uh, overhandigen. Uh, en de winnares mag op mijn stoel gaan zitten. Zorgvuldig opgewarmd door mij de afgelopen uren. Uh, en zij mag enkele woorden spreken, al dan niet geëmotioneerd. En tenslotte uh, mag zij de vergadering uh, sluiten... Ik geef graag het woord aan de voorzitter van het stembureau, mevrouw Hamer. Ja, voorzitter. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, er zijn wederom 148 stemmen uitgebracht. En wederom hebben 148 leden nog steeds de presentielijst getekend. Maar daarvan was één stem ongeldig. En dus 147 wel geldig. Daarbij is er één stem op de heer Plasterk uitgebracht. <lacht> Nou, meneer Plasterk, komt u maar. Even voor de goede orde: meneer Plasterk is geen kandidaat, dus dat ook dat is een ongeldige stem. Nee, het is wel een geldige stem, maar. Nee, het is een ongeldige stem, want in deze ronde zijn er slechts twee kandidaten. Okay. In de eerste twee rondes gold wel dat alle Kamerleden kandidaat zijn. Maar in deze ronde, dat heb ik duidelijk gezegd, zijn er slechts twee kandidaten. De heer Plasterk behoort niet tot die twee kandidaten. Dus de stem op de heer Plasterk is een ongeldige stem. Gaat u Goed, verder. voorzitter, dan zijn er twee ongeldige stemmen uh, uitgebracht. Ja. Uh, en vervolgens 56 stemmen op mevrouw Ariep. Hmm. En 90 stemmen... Ah. En daar wordt uh, Anoushka van Miltenburg uh, omhelst door haar fractiegenoten. En daar is Mark Rutte er één van, want hij uh, heeft ook zitting uh, in de Tweede Kamer op dit moment. Ja, met toch uh, lichte tranen in de ogen uh, zichtbaar. Zij uh, begroet nu uh, of, ja, uh, Gerard Schouw, uh, een van de kandidaten, en loopt nu naar achteren... En, zal hoogstwaarschijnlijk ja, inderdaad naar mevrouw Ariep gaan... Eh, die dus in de laatste ronde Anoushka van Miltenburg voor moest laten gaan. Deze VVD-dame eh, van Miltenburg eh, heeft dus eh, ja, de Tweede Kamer eh, achter zich gekregen. En zij gaat nu de plaats innemen achter eh, de voorzittersstoel... die, eh, nou ja, zoals we net al hoorden, zorgvuldig is opgewarmd door Martin Bosma. Dat was de tweede... Uh, plaatsvervanger in de vorige kamer en de enige overgebleven plaatsvervanger... en heeft dus die tijd uh, ja. de plek uh, nog ingenomen. Ja, en Michiel, we komen straks nog even bij je terug, maar even een eerste reactie van jou. Wat, wat voor type is dit? Nou, zij um, had het nog moeilijk in het debat, dus in die zin uh, is het wel, uh, wel verrassend dat zij het is geworden... Um, zij is van de VVD. De VVD pleit voor uh, minder Kamerleden, van 150 naar 100. Pleit ook voor minder moties. Uh, en daar werd zij natuurlijk over aangevallen in dit debat. En ja, zij is daar vrij kleurloos in. Ze zegt van ja, dat is politiek, daar ga ik, niet, ga ik me niet over uitlaten. Maar ja, dat ontslaat haar natuurlijk niet van de uh, verplichting om zelfstandig een... een, een uh, ook, kijk, ze gaat nu spreken, vandaar dat ik wat afgeleid ben. Zullen we nog even luisteren? Nu kan ik niet meer bewijzen dat ik het uit mijn hoofd kan. M Michiel, we komen straks Ik wilde namelijk niet zo heel veel te zeggen. Ik wil ten eerste de heer Bosbaan... Michiel Breedveld, dank je wel. Uh, van Miltenburg is het dus geworden, PvdA. Of, pardon, het nieuwe partij... Uh, nieuwe Tweede Kamervoorzitter, dat wou ik zeggen. Ja, dank je wel, Konijn. Interessant, vind je dit? Of boeit het je niet zo? Ja, maar ik had toch liever dat die uh, van Marokkaanse afkomst... Ja. Ja, ja, ja. Ja, zegt hij. Ja, ja, want... want... <laughs> ja... Want, je houdt ja, van Marokkanen? Ja, dat vind ik wel goed. Als die het um, ja, ik hou zeker van Marokkanen. Ja. Ja. Ja, ik ben er heel vaak geweest en het is een heel mooi land. En, uh... Je bent er overheen gevlogen? Oh, ja, ik ben er ook overheen gevlogen. Ja, daar gaan we het over ja. hebben. <laughs> ja. Want jij hebt een boek geschreven, piloot van goed en kwaad, Joost Konijn. En daarom ben je hier. En dat was een beetje een soort uh, een jongensdroom van je, begrijp ik. Om een eigen vliegtuig te bouwen en vervolgens daar ook in te vliegen. Nou, dat heb je gedaan. Je bouwde hem in je schuur. Je bent ermee naar Kenia gevlogen. En ik begrijp dat dit was al je derde vliegtuig. En dan ja. was ik wel... Ja, de derde poging die, die was dan uh, uiteindelijk uh, de beste. Vroeg ik me wel af, die eerste... waar je dan de eerste keer dat je dan de lucht ingaat? Hmm. Het lijkt me sowieso belachelijk idioot eng. Maar die allereerste keer, wat, wat, wat dacht je toen? Nou, het was natuurlijk wel idioot eng, zoals je zei. Maar de euforie dat dat vliegtuig deed... Want daar had ik ook een jaar aan gewerkt... Was denk ik groter dan de angst. Dus die verdrong de angst. En ben je helemaal niet bang geweest? Zo'n tijd geleden. Maar volgens mij was ik toen niet bang. Nee, het was vooral een hele opluchting dat hij het deed. Want, <laughs> ja. want ik dacht, als hij het niet do zou doen, ja, dat. Dat zou echt heel erg zijn geweest, dacht Best ik. Best wel, ja. ja. Dan zou je nergens stort, lijkt mij. Zo. Nee, maar ik dacht dat hij niet zou vliegen. Dat hij gewoon niet van de grond zou starten. komen. Ja. ja, daar was ik misschien nog banger voor. Hoe, hoe bouw je. Ik bedoel, leuk idee. Um, hmm. het zullen misschien wel meer mensen hebben. Ik wil iets bouwen dat het dan ook doet. Hmm. Maar hoe bouw je een vliegtuig? Ik bedoel, is er een nou, vliegtuig bouwen voor dummies? Nee, die is er niet eigenlijk. Want als je zegt, ik ga een vliegtuig bouwen. dan zegt iedereen, ja, maar dat kan niet. Ja. Huh? Ja. Het is toch een heersend idee dat dat eigenlijk <laughs> niet kan. En als, ik ben gewoon begonnen. Ik, je, als je begint, kom je alles tegen. Gewoon oh, op internet. Uh, hoe bouw ik een vliegtuig? Nou, eigenlijk gewoon op het vliegveld gaan kijken. Hoe, hoe het vliegtuig ja? eruit ziet. En ja, rondkijken. En ook een beetje op internet. Maar je en, bent uh, wel technisch dan, denk ik. Ja, ik ben ook. Ik was op. op op school wel het beste in natuur kunnen. Ja. <laughs> Gewoon gedaan dus. Ja. En, en waarom is dit dan... Ik kan me veel voorstellen ja. dingen die ik graag zou willen doen. Maar misschien ja. ben ik daar een meisje voor. Maar waarom ja. vliegen in een eigen gebouwd ding? Nou, ik had mijn vliegbevet gehaald. En, toen, en, en een paar jaar later wilde ik natuurlijk ook een vliegtuig hebben. Maar dit kon ik niet betalen. <laughs> en toen dacht ik, nou dan bouw ik zelf een vliegtuig. Ja. Huh? En zo geschieden. En, zo, en toen ik dat vliegtuig aan het bouwen was, toen dacht ik had ik ook al bedacht, met dat vliegtuig wil ik een reis maken. Dus kijk, anders hou je het ook niet vol. Je moet wel een heel groot idee bij dat vliegtuig hebben. Ik wil ermee naar Afrika vliegen bijvoorbeeld, in mijn geval. Ja. Om dat ook vol te houden. Om, het is ook best onmogelijk, inderdaad. Maar dus bij iedere gedaan? last dacht, ik, dacht ja. ik weer aan een land wat ik... Uh, he, dacht ik aan die reis. Ja, en Het is een enorme reis geworden. Vier maanden heb je gevlogen. En, mm. en van van Zuid-Europa naar Marokko, ja. door naar Marotanië... en dan linksaf... Richting uh, ja, de breedte dus, over Afrika? In de breedte van de west ja. naar de oostkust, ja. Vier of, maanden. En, maar je vloog maar, maar drie tot vier uur per dag. Hoezo? zo eng? Nou, dat is best veel hoor. Dat is, vliegen is heel vermoeiend. En dan, als je uitstapt, moet je eigenlijk gelijk twee uur slapen. Want, Wat is er dan zo vermoeiend aan? Nou, it, it, it, it is, je moet je heel goed concentreren hè? Op, op de route. En uh, je, je kan eigenlijk niet je concentratie verliezen. Want zo'n vliegtuig. Uh, je, je moet dat in de, in de lucht houden. En, en ook het weer natuurlijk. Hè. Het uh, de, de, de was regentijd. Dus je moet oh. ook de, om de wolken heen vliegen. die als een soort kwallen in de lucht hangen. Ja, dan moet je en omheen. Je, en, je, en, en je zit ook natuurlijk veel te piekeren en te denken van... hoe zal het volgende vliegtuig. Er, uh, vliegveld eruit zien. en het volgende land. en wie ja. zal ik daar aantreffen? En het waren natuurlijk. Dus je telt ook af. Het, je vliegt vier uur over de jungle. en je. Je bent ook bang, en bang zijn het kost veel energie. Want je denkt, hier moet ik niet ja. opeens moeten landen? Ja, Binnen bedoeld als de, de motor uitvalt. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, daar denk je ook aan, ja. ja wat ja. nog meer dan? Nou ja, bijvoorbeeld als de motor uitvalt, of iets anders, of je raakt de weg kwijt... of uh, de benzine is op voordat je het vliegveld hebt gevonden. Dat ja. zijn, zijn heel veel dingen om aan te denken dan. Ja, dus je bent helemaal ook uitgeput als je... als je eruit komt... Ja, dus, dus, ja. En, je, en het, is, het is een heel mooi boek. Met prachtige verhalen erin. en We hebben er veel te weinig tijd voor. Maar even één verhaal. Er, ja. Dat vond ik mooi. Je landt in, uh, in Oeganda. Mm -hmm. En dan kom je in de krant. En die schrijft... Uh, Aircraft has no doors and windows. Pilot says he made the airplane himself. Alsof ze het niet helemaal geloofden. Mm. En het is daar ook niet helemaal goed afgelopen in Oeganda. Nee, ja, in Oeganda niet. Nou, ik, ik kwam aan in Oeganda. En toen zeiden de lokale politieagent op het vliegveld... Uh, Welkom in Oeganda. Je, je mag zo lang blijven als je wil. We zullen een vrouw voor je zoeken en een, een bruiloft voor je regelen. <laughs> maar na twee dagen werd ik toch opgepakt en in de gevangenis gestopt... omdat mijn papieren niet in orde waren. En die minister van Veiligheid was ingelicht over een zelfgemaakt vliegveld... wat zomaar de landsgrenzen was binnengevlogen... Maar goed, maar die, die lokale politieagent die me dus eerst had ontvangen... zat er ook heel... Hij had echt een gewetensconflict. Want hij moest mij ook naar die cel brengen. En het zweet brak hem ook uit. Maar, dus op zich bedoelde ze het allemaal goed. Maar ik kwam toch in de gevangenis terecht. Ja. En je hebt het overleden. Waar is die vrouw trouwens? Heb je die nog wel gekregen? Die vrouw? Nou, er sta, staat, staat ook een brief van die vrouw in. Ik heb allerlei dingen in dat boek geplakt, hè, naast het verhaal. Dus ja. dat het krantartikel... En ook soms een e-mail en de weerberichten het ja, Een heel mooi hand, handgeschreven uh, waarin je, brieven waarin je uh, ja. toestemming vraagt om te landen. Heel ja. knullig eigenlijk, maar ja. het is een mooi boek. Je hebt het overleefd. Piloot ja. van goed en kwaad van Joost Konijn. En het ligt nu in de winkels. En uh, het is uh, de moeite waard. Ja, het is jammer. We hebben geen tijd meer. Dank je wel, ja. Joost Konijn. Mensen moeten gewoon het boek kopen. Tweede druk al. Ik mag dat niet zeggen, okay. maar, maar jij wel. Dank je wel, Joost. Frank Wilaert die uh, kijkt naar de KNVB-bekerwedstrijd Rode JC-Pek Zwolle. Frank, hoe is het? We zijn uh, zes minuten onderweg. Het is nog 0-0, maar dat had eigenlijk niet gemogen. Want uh, Nemeth heeft uh, twee enorme kansen gehad voor uh, Rode JC. De eerste kreeg hij op aangeven van Huppert. Hij was uh, Latschman, de verdediger van Zwolle, al helemaal kwijt. Die liep daar uh, twee meter achter de spits van uh, Rode JC. Maar de Hongaar schoot veel te slap in. Windjes ging ook naar de goede hoek. Dat hielp ook enorm bij de redding natuurlijk. Want hij moest wel gokken een beetje waar Nemet de bal ging neerleggen. Maar de Hongaar schoot ontzettend slecht in. Dat had de 1-0 moeten zijn. En een minuut later krijgt hij nog een kans op de 1-0. Nu omdat Bart van Hintem ontzettend slecht terugspeelt. Eigenlijk gewoon een steekbal geeft op de tegenstander. Die zo door kan lopen. Weer Nemet En nu is de hoek wat moeilijker. Staat Windjes goed opgesteld. En was het een moeilijke kans? Nu krijgt Zwolle vervolgens een kans. Benson schiet de bal voorlangs. Nou, in ieder geval een aardige openingsfase in Kerkrade gehad. Twee kansen voor Roda. Daar had er zeker één van ingemoeten. Dat is niet gebeurd. En uh, ook Zwolle heeft nu één schietkansje gehad. Via Benson een balletje voorlangs. Het is nog 0-0. Dankjewel, Frank. dinsdag. Jazeker, vanaf deze week, elke dinsdag in BNN Today, Derks op dinsdag, cabaretier Pieter Derks. Die laat zijn licht schijnen over de afgelopen weken. Pieter, goedenavond. Goedenavond. Vorige week voor het eerst, nu ja. voor het officieelst. Ja. Goed dat je er bent. Even voor de mensen die jou niet kennen, um, cabaretier uh, ja. te zien in de wereld draai door elke week. Elke vrijdag, ja. Ja, met zo'n heel groot achter je naam, of achter <laughs> ja. je hoofd, Pieter Derks. Ja. Heel groot inderdaad. Best raar. eng. Ja. Ja, ja. Die sluit daar ook de week af. Ja, dat is de, ja, de, de afsluiting van, uh, van de week. Maar uh, mogen we even de credit. Want Luc heeft, heeft jou ja, eigenlijk ontdekt. Ja, dat ja, ja. je dat zegt, ja. wij? inderdaad. Ja. Wij 4-7, ja. midden in de nacht. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb jarenlang, <laughs> decennia gebuffeld in de nacht bij BNN. En dan kom je vanzelf in de wereld erdoor te ja, ja. En bij BNN Today, dat is veel ja. belangrijker. Ja. En bij ons, en je gaat vanaf nu elke dinsdag in BNN Today je licht schijnen op de afgelopen week. Pieter, ja. de microfoon is voor jou. Ja, een update over de zoektocht naar schuldigen... voor wat er in Haren gebeurde, want die gaat onverminderd verder. Tot nu toe werden de media, de burgemeester, Facebook en de ME... al als schuldigen aangewezen, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Andere mogelijke verdachten zijn de NS, omdat er vrijdag gewoon treinen naar Haren gingen. Freddy Heineken natuurlijk. ARP-minister Joop Bakker, die op 2 december 1968 de A28 opende. Want vergeet niet, zonder afrit Haren was dit nooit zo uit de klauwen gelopen. En ook keizer Hendrik III van het Heilige Roomse Rijk wordt genoemd omdat hij in 1040 besloot het recht rond Haren te schenken aan bischop Bernard van Utrecht... en daarmee natuurlijk een bestuurlijke chaos creëerde... die tot de reformatie, de renaissance, de opkomst van Napoleon, Twee Wereldoorlog... en dus de recente slag bij Haren zou hebben geleid. Ongelooflijk, we hebben vier dagen discussie over schuld en verantwoordelijkheid... want iedereen lijkt het erover eens te zijn dat iemand hier de schuld van moet krijgen. Ik zou zeggen, probeer het eens bij deze jongens. Hallo, we zijn allemaal in beeld. Ja hoor, met al je vriendjes die waarschijnlijk ook nog allemaal zo stom zijn geweest... om zich netjes aan te melden via Facebook. Als er één politiezaakje is waarbij het wel heel makkelijk is om de schuldigen aan te wijzen... dan is het deze. De best geregistreerde rel ooit. Aanmeldingen vooraf, live reportages en één trein waarmee iedereen naar huis moest. Dat lijkt me juridisch niet al te ingewikkeld. Nou ben ik natuurlijk geen Bram Moskovic, al was het maar omdat ik belasting betaal. Maar als je de schuldigen zoekt voor het gooien van een fiets door een winkelruit... zou ik instinctief toch afgaan op die jongen die live op tv een fiets fiets door een winkelruit stond te gooien. Maar nee, de media deden het en die probeerden het op hun beurt... weer op de burgemeester af te schuiven. Ja, natuurlijk heb ik er reclame voor gemaakt. Het was gewoon een, een mooie ludieke actie die uh, lang meer te maken had... met het feestje van Meert. Het moest een goed feestje ja, zijn. Ja. Alleen de gemeente heeft ervoor gezorgd dat er alleen maar ME was... wat natuurlijk sowieso agressie uh, opwekt. En uh, eigenlijk was er, was er, als ik het zo begrijp, ook niks leuks te doen, echt. Tja, dat is al eeuwenlang een heel goed argument om erop los te slaan. Asterix en Obelix slingerden al Romeinen rond uit pure verveling. Na de slag bij Waterloo hoorde je overal gewonde soldaten kreunen. Er was gewoon niks leuks te doen. De gemeente Haren had een eigen feestje moeten organiseren... om de mensen een beetje bezig te houden. Enige probleem is, we hebben het nu wel over de keurige VVD-gemeente Haren. Dus waarschijnlijk was zo'n feestje een haringparty... op het hockeyveld geworden met L.E. The Voices. En ik weet niet of dat de agressie nou echt had verminderd. Bovendien, als je naar een plek wil waar iets leuks te doen is... heb je per definitie in de trein naar haar en niks te zoeken. Lachen dan aan de social media, waren het de tweets die het hem deden. De politievakbond zou graag online ingrijpen met dit soort situaties... maar stuit daarbij op moeilijke vraagstukken als... Mogen je die, die berichten verwijderen bijvoorbeeld? Of moet je dat vragen van die providers... Interessante vraag, maar al zou je willen, waar haal je de mankracht vandaan om heel Twitter af te zoeken? Dat is super groot. En hoe voorkom kom je dat het misgaat? Want als afgelopen vrijdag alle tweets over haren waren verwijderd, was ook de account van Leko van Zadelhof geheel ten onrechte afgesloten geweest. Nou ja. Job Cohen gaat het allemaal onderzoeken... al lijkt het mij het beste om onze woede gewoon te richten... op de jongens die van een ludiek feestje een knokpartij maakten. Maar zo'n onderzoek heeft ook zijn voordelen. Ik hoop in elk geval dat we eindelijk uitsluitsel zullen krijgen... over de rol van keizer Hendrik de Derde. <laughs> Pieter Derks, dank. En, uh, ik zei misschien sluit je de week af... maar je blikt je, je blik terug op de week, hè, moet ik Precies. zeggen. En dat ga je vanaf nu elke week doen en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Tot volgende week. Tot volgende Dinsdag. week. Dat klinkt als de draait door, zo bedoelde ik. Niet. <laughs> Leuk. Dat ja volgende uur doen. Kinderpostzegelactie, die is begonnen. Klein vraagje voor straks al. Uh, hoeveel euro, aan hoeveel euro kost de prins uh, kinderpostzegels? Enig idee? Aan hoeveel euro kost de prins? Okay, nee, aan hoeveel, hoeveel euro heeft hij dat gekocht, kinderpostzegels? <coughs> 50 euro, 100 euro, 150 euro? 50. choice. Hey, hey, 50. Hey, hey, ik zou zeggen 7,5. <laughs> <laughs> uh, altijd hoor je zo meteen na 9 uur. Oh, spannend. Ja, klein spannend. tease een beetje. Wat ook spannend is, dat we hier Maurice Delen hebben. Paralympisch sporter, zwemmer, goed voor twee keer brons, keer zilver. En het bizarre aan het verhaal is, die man heeft een geheugen van drie dagen. Na drie dagen is hij alles weer vergeten. Dus dat is best lastig met trainen en überhaupt met je leven leiden, dat lijkt mij zo. Wat doen we nog meer? Um, dinsdag dus, entertainment. We hebben het over uh, Prins Friso, die is vandaag jarig. Hoe zit dat eigenlijk? Is er een mediacode dat de media niet over hem berichten? Dat hoor je me zo meteen van Mark Koster en Jeroen Snell... En voor de rest veel voetbal, dus blijf lekker luisteren. Rode JC, Pek Zwolle. Mijn eerste nieuws, is Jobboot. En. En. Twee jonge, moderne mannen, zoals Rutte en Samson, die moeten dat toch kunnen rooien. Belangrijke en gewone mensen. Goedemiddag, mag ik u iets vragen? Als het maar geen geld is, wat heb ik niet. Over de zin en onzin van het leven. Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het niet leuk meer. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Er komen nieuwe omstandigheden, spijker het niet te dicht, regel het op lijnen en ga aan de slag. Iedere werkdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1.